Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een carnavalsvereniging in Brabant is nog aan het bijkomen van de schrik. Gisteravond werd een van hun wagens gerampt door een trein. De machinist raakte daarbij gewond. De carnavalsleden kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. De voorzitter vertelde hoe het kon gebeuren. We waren op weg vanaf de optocht zeg maar, om de wagen terug te brengen naar de schuur. De voorsten waren met de trekstang op het spoor toen de bellen gingen rinkelen. Nou ja, dan moet je meteen een helm op omhoog zoals je hier kan zien. De wagen zo snel mogelijk over het spoor intrekken. En helaas waren we niet op tijd. Die impact was gewoon reusachtig. Ik heb jongens gehoord, die hebben het gezien. En die zeggen het was alsof er een luciferdoosje werd weggeblazen door de trein. Het treinverkeer tussen Os en Wiegen lag even stil, maar is inmiddels weer hervat. Het aantal migrerende diersoorten op aarde gaat hard achteruit. Dat zegt de VN. Van alle soorten die in de winter ergens anders wonen dan in de zomer, wordt 22% met uitsterven bedreigd. Vooral met vissen gaat het niet zo goed. Het moet echt wat gebeuren, zeggen de onderzoekers. This really shows the uh, importance of taking action for these species. Um, and really about scaling up our actions to address the underlying threats and to protect, connect and restore the important sites they rely on. Miljarden dieren leggen elk jaar grote afstanden af op zoek naar eten of om op te broeden. Ze spelen vaak een belangrijke rol in het behouden van ecosystemen. Ja, en een pittige tegenvaller voor het bedrijf achter deze challenge. Oh! Zo'n grote hap ook. Ah, verkeerlijk komt die. Oh, de is kut. ik wilde in mijn keel helemaal branden. Ja. ja, de Hot Chip Challenge. Daarbij moet je een superhete nacho eten. Met deeltjes van de pittigste pepers ter wereld. Gisteren werd bekend dat België de chips verbiedt. Omdat er een risico is op ernstige ademhalingsproblemen, uitslag en pijn aan je ogen. Kan snel gaan. De makers zeggen nu dat de pittige nacho in heel Europa verboden wordt. Ze vragen winkels om de verpakking terug te sturen. En ze zeggen dat ze gaan werken aan een nacho die wel veilig genoeg is.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 What you preach, and would you turn the other cheek, Father, Father?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 En vanmorgen was hij in de uitzending van Goedemorgen Zonvoort. En wij gaan ze dadelijk nog een keertje luisteren naar dat interview wat Ben Sonnenveld met Emmat.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 Dat, dat was allemaal bij de eerste carnavalsvereniging? Ja, ja maar uh, daar ga ik even op door, Ben, als het ja, mag. Ga je gang. Ik kreeg dus uh, de oliecrisis in 1973 en toen waren we verhuisd als, naar Ries en daar is oneenigheid ontstaan over het carnaval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 ...in zijn totaliteit daar voor de bewoners een carnaval gevierd. Dat is echt ongelooflijk. Ja, Dat was uh, zo schitterend uh, mooi, voor, vooral voor die mensen natuurlijk. En uh, nou ja, dan uh, zat het uh, nog niet erop... ...want dan gingen we z'n met z'n allen nog even naar de bos toe. Ja, de, de zijn er steeds, uh, de zijn nog steeds mensen die naar de bos gaan, hè? Ja. ja. En jij doet niet ja. meer mee?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 die de prijzen beoordelen, men uh, men uh, kon een prijs winnen als men goed verteerd was. Dat was bijvoorbeeld de vader van uh, Helen Janssen, was erbij, Eli Janssen en uh, Henny Hildering en Jaap die zaten allemaal in, uh, in die commissie.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 Ja, duistergas bestaat ook niet meer, hè? Nee, nee, ja. nee. En, en de mensen, ja, God, de meeste zijn natuurlijk nu overleden, maar het was geweldig wat ze allemaal deden, dat bestuur. Dat was groot. Bint Nederlof was een van de grote mensen en, en ja, noem maar op.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 Rijtjes op mijn dijkjes, carbonares en salaris op mijn bil. Ja, borstjes op mijn borstjes, wietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een handje uit de grill. Ja, ik heb borstjes op mijn borstjes, rijtjes op mijn lijntjes carbonares en salaris op mijn bil. Ja, borstjes op mijn borstjes, wietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd.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 Dijntjes, karbonades en salades op mijn bil. Ja, borstjes op mijn borstjes, bientjes op mijn knie.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 van dit moment. Deze van Tyla, Jorde water. Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag en leuk dat je erbij bent. Houd de radio aan, want tot aan vijf uur. Heel veel muziek en lekkere informatie. Waaronder heel veel nieuws over het carnaval. Want het carnavalsweekend is daadwerkelijk begonnen. En hoe gaan wij het carnaval verder vieren? Nou, Robert van Hoofdijk, De directeur die is onderweg naar Den Bosch toe. En hij gaat straks praten over de mooie prijs die ze gewonnen hebben met het Sikwi.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 He, deze kwam ik laatst uh, ook weer tegen. Ik denk, daar heb je hem weer. Henk Westbroek, met waar ze loopt te wandelen. Allereerst een schoolrapport, ligt boven in de kast...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 En dan gaan we dan met de 30 pas met Henk Westbroek. En waar ze loopt te wandelen. Dit is een hele nieuwe single, de oude van die emotions. Uh, onderhandig genomen op TikTok door uh, Paul Russell. Hier is uh, Lil Bo fin. Let me you. Shootin' that shot like 2K girl, I know. Tell 'em, I'm tellin' I'm next. Tell 'em you find a little something fresh, I know. Tell 'em, I'm tellin' I'm next. Tell him you find a little something fresh, I know. Put a little gold in the teeth, then it fit good. So I took the doors out the deep. Okay, I see a brother holding your seat, no beef. But I'm tryna get the know you release. Don't take my talking to your own. I can keep it chill like the soapy blunt. I'ma keep it real when your man long gone. If you lookin' for a friend then you got the wrong song, Girl, girl, what's good. What's with you? If you book tonight. That's fiction. I'm outside, no pictures. You want me, go figure. Uh, to the back, to the front. You a tan baby girl, but I know one. Hey, uh, to the back, to the front. You a tan baby girl, but I know one. You my little boo thing. So I'll give a hoot what you do, say girl. I like, know you a little too tame I'll be shooting that shot like 2K, girl. I like, know. Tell, I'm, tell I'm next. You find a little something fresh, I know Tell them I'm, tell 'em I'm next Tell them you find a little something fresh, I know Je merkt het tegenwoordig aan de platen dat ze steeds korter duren. En dat heeft allemaal te maken met TikTok. Ken je dat, TikTok, mo? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hé, hey, hoe is het? Eindelijk. Ben ik dan eindelijk? Ben je tegen de lamp gelopen, of niet? Nou ja, ik heb wel het licht gezien in ieder geval. Oh, je dat, uh, hebt het licht weer. gezien. Ja. ja, dat scheelt weer. Goedemiddag. Goedemiddag, uh, ja. luisteraars. Goedemiddag, Rob. Vanavond een uh, mooi uh, carnavalsfeest. Daar was je even mee bezig, hè? De voorbereiding. Ja, de voorbereiding van het carnaval in het uh, Scharregat. In het Scharregat, ja. Ja, Zandvoort. Uh, dat is bier, geen Duitse mooie gast, uh, maar, nee, uh, maar uh, nee, ietsje later. Uh, ja. Het uh, Scharregat. In, uh, in de Halterstraat, in de mooie ja, Geweldig, café. ja. En daar ben ik net even met uh, DJ Barda uh, mee bezig geweest met de opbouwers... ...dat we vanavond uh, lekker kunnen gaan knallen daar. DJ Barda? DJ what? Barda. Oh, ja. ja nou, dat ik is ken de DJ van je. vanavond. Oké, okay, oké. Okay. Dus. En die gaat uh, lekkere carnaval krijgen. Uh, ik uh, heb uh, al wat draaien. nummertjes uh, voorbij horen komen net. En uh, dat uh, gaat een uh, groot feest worden vanavond. Zeker. Nou ja, daarover zometeen in het volgende uur meer. Want wij gaan nog met uh, Prins Kees den Eerste bellen, Mo. Oh, gezellig. Ja, want dat heeft te maken met de uh, kindercarnaval morgen? Ja, in, uh, in de krocht. In de krocht is dat, hè? Ja. Ja, klopt. Morgen prins, om uh, één uur of zo. Geloof ik nou, in. mag ja. Prins den Eerste zeggen wat hij... Ja, uh, straks, wat hij allemaal uh, wil. Ommen gaat doen. Hoor je zometeen in het uh, tweede uur van dit radioprogramma. Nou, mo is ze, dus uh, denk ik meteen aan... Uh, mo Money, Mo Problems. Ja, hoe zeg je? Slecht, slecht. Notorious D.I.G. Who sell out in the stores? You tell me who flop, who copped the blue drop, who jewels got pop, Who's mostly don't down to the two flop. The same old pimp, Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on the blimp. Guarantee me yourselves pull a level up. You don't believe I'm all in Holland World, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down.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 Died to see me fly. I call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, cop all the drops. I know you're thinking now when all the ball stops. Never home, gotta call me on the yacht. Ten years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do when it comes?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 Federal agents mad cause I flagrant, tap myself and the phone in the basement My team Supreme, stay clean Triple B, miracle dream, I'll be that catch a seat at all events bent Sitting holsters, girls on shoulders. Play boy, I told ya, being mics to me, cruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls move too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem. It get think where the true players at Throw your rollies in the sky, Wave waving side to side and keep your hands high while I give your girl a eye. Play your please, lyrically.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 Ja maar we zijn wel weer blij dat je erbij bent hoor. Gelukkig maar. maar. ik wil hem toch even draaien deze. Notorious B.I.G. en uh, Mo Money, Mo Problems. Ken je hem nog? Lekker gauw ja, houden. Ja, nou, nee, ja, ja, dat is uit jouw tijd hè. Ja, eigenlijk na mijn tijd bijna. Na mijn tijd nog? Oh. Bijna na mijn tijd. Maar goed. Lekker. Deze is echt uh, voor uh, de oudjes hoor, die uh, nou aan het uh, luisteren zijn. Wel heel lekkere muziek wat we nog hebben. Tot aan het nieuws en weer van drie uur. Fleetwood Mac.